Voor het eerst in 45 jaar heeft de Nederlandse vrouw op Roland Garros de halve finales bereikt. Kiki Bertens won de kwartfinale in twee sets van de Zwitserse Baczynski. Ze treedt daarmee in de voetsporen van Marijke Jansen... die in 1971 de halve finales in Parijs haalde. Kiki Bertens speelt morgen de halve finales tegen de nummer 1 van de wereld, Serena Williams. Het noodweer leidt tot overlast in het zuiden van het land. Uit plaatsen als Deurne en Boksmeer komen veel meldingen over ondergelopen straten, huizen en winkels. In een parkeergarage in Boksmeer staat het water tot aan het plafond. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor Brabant en Limburg. Lokaal kan daar tot 40 mm regen vallen. In het natuurgebied van Schiermonnikoog komen proefboringen naar gas. Minister Kamp van Economische Zaken heeft een gasbedrijf daar toestemming voor gegeven. Ze mogen tot in 2019 boren en ook een tijdelijk boorplatform in de Waddenzee neerzetten. Bewoners van Schiermonnikoog en vissers zijn tegen de proefboringen. Ze zijn bang dat er vervuilende stoffen in het water komen en de rust in het gebied wordt verstoord. De oppositie in de Tweede Kamer is verbijsterd over de plannen. Popartiest Prince is overleden aan een overdosis pijnstillers. Dat zegt een anonieme bron van de politie. Welk middel het is, wordt niet gezegd. Prince werd in april doodgevonden op zijn landgoed in Minneapolis. Hij was 57. Dan nog het weer. Pas vanavond laat minder hevige buien. Ook morgen verspreid over het land regen. Maar wat vaker zon. Het wordt maximaal 21 tot 25 graden. In het weekend worden de buien minder zwaar en schijnt de zon wat vaker. Het wordt dan maximaal 25 graden.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 was hem weer, de opening van deze uh, Alternative FM met uh, de Aspen Games en Lightning. Dat uh, maakt het er allemaal weer heel erg uh, mooi op uh, dit, dit weekend. Uh, want het uh, staat toch wel een beetje op het, uh, in het teken van: ja, van de ene max stappen die uh, morgen al uh, in Zandvoort uh, te horen is. We gaan nog niet uh, terug naar afgelopen zondag, want dat was natuurlijk een, uh, een heel vervelend moment. Maar goed, hij weet dat uh, zelf als geen ander. Maar we gaan natuurlijk wel terug nog eventjes om de stemming een beetje te verhogen. Nog terug naar het moment van de Grand Prix van Spanje. Daar is hij, de mix. 18 jaar is hij.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 30-5, Raikkonen rijdt 30 Je voorstellen, daar zit dan Vettel straks ook nog ergens in de buurt, hè. Dat wordt foutend, hoor, met die pitstop. Die tellen links in beeld, kan er niet even gewoon meteen 10 rondjes bij. Weet je, twintig. Je moet toch Jos Verstappen eten, je zit gewoon naar deze wedstrijd te kijken... en dan heb je toch gewoon een hartslag 300.000? Dan heb je klossende oksels, dan heb je acne plekken waar je het niet verwacht had. Dan zou het dan zo snel komen...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 Fucking bizar. Jaren zit je naar dingen te kijken en te hopen. En daar is hij. Maxi Stappen in de laatste bocht in Barcelona. Yo, hey. Yo. Ja, yeah. yes! Unbelievable, Max. Unbelievable. You are a race winner. Fantastic. What a great debut. Thank you very much, Christian. Ja, yeah. En toen gingen we nog even dus terug naar dat moment in mei. Wat was dat? Ja, het was in mei, een halve mei, 14, 15 mei, als ik het wel heb. En toen zaten Ando Sandberg en ik een uh, aflevering van zondag in... Uh, wat zeg je, Zandvoort op zondag uh, te doen? Ik ga er helemaal uh, raar van praten, maar goed. En uh, wij hadden zoiets van, ja... Leuk dat hij op de vierde startrij, uh, of tenminste op de vierde startplek staat. Maar dan uh, moeten we nog maar afzien af te wachten of hij er daadwerkelijk nog wat uh, mee gaat doen. En van het een komt het andere. Je rolt van de, verbazing, uh, van de ene verbazing in de andere en dan vervolgens... Zie je en ben je getuige van een historische winst van een Nederlander in een Formule 1 wedstrijd. En dat was in dat weekend. 14, 15 mei. Nou, we zullen het niet vergeten. En uh, waarom draaien we hem? Omdat we morgen het, uh, ja, de, de aftrap gaan krijgen van het officiële familieracedagen. Driven by Mark Verstappen hier in Zandvoort. En daarom vond ik het dus nodig om hem nog eventjes uit de mottenballen te halen. Nou ja... Hij zat er niet eens in. De mix van Mark van der Molen, de 3FM-dj... die uh, meteen uh, de dag erop een mix maakte van Armin van Buren's uh, nummer... samen met het commentaar van Olaf Molen Nou, dat, uh, dat is voor de, de fans. Uh, wij gaan uh, gewoon weer uh, terug naar het uh, programma... want er is natuurlijk ook stevige shit die we hier eventjes draaien. Daint, Dream Delusion. En dat nummer dat heet Revenge... Van een gaatje eerlijk gezegd. Uh, de, de jongens Willem Wits en uh, Marnik Dorenstijn. Ze hebben Ciao Lucifer weer, weer uh, nieuw leven ingeblazen. En uh, daarvoor hadden ze ook nog met een derde bandlid Metro Mortaal. En die derde bandlid. die luistert naar de naam Jelte Tuinstra. En die staat beter bekend als Jet Rebel. Daar hebben ze uh, onder andere dus ook mee gespeeld. Ja, uh, Dat zijn dus gewoon muzikale vrienden uh, waarbij Jet Rebel uh, nooit de, het conservatorium heeft afgemaakt. En gewoon voor eigen geluk is uh, gegaan. Uh, uiteindelijk uh, heeft hem dat ook uh, geen windeieren gelegd. Hij is uh, sky high in Nederland. Maar uh, zijn andere muzikale vrienden, en dan heb ik het over Willem Wits en Marnix uh, Nou, die zijn ook niet helemaal uh, verkeerd uh, terechtgekomen. Want Marnix, nou, die heeft, daar hebben we ruimschoots aandacht aan besteed hier bij Alternative VV met X natuurlijk. En hij, Marnix, is ook nog producer geweest van het laatste album van Herman van Veen. Dus ja. En Willem Wits, ja, die heeft zich ook met diverse muzikale projecten bezig gehouden. Dus die jongens, die hebben voorlopig nog wel het een en ander te doen. Dit is weer het nieuwste werkje, opvallend trouwens in de clip. Is de, de, ja, het, het gezicht van Julian Silke de geluidsmagier. die die twee heren uh, onder andere ja, helpt met het, uh, met het vervaardigen van het materiaal. Laat ik het daar maar op houden. Dan uh, daarvoor natuurlijk Daydream Delusion, een band uit Gouda. Within Temptation, dat is de gothic band die we ooit. Een, nou laten we zeggen, dik 12 tot 13 jaar terug hebben gehad. Uh, kwam uit Gouda, maar deze Daydream Delusion komt daar ook vandaan. Revenge, hoorde je uh, hier bij Alternative FM. Um, nou, is het de bedoeling dat wij volgende week een, uh, een band gaan, uh, gaan krijgen? Uh, die band die, die gaat ook binnenkort uh, optreden bij het, uh, ja, als het goed is, bij het King Forward Record Festival. Ja, die jongens die zijn wat dat betreft flink bezig... De uh, culture in memory memorium, dat is de uh, band. Uh, die zullen uh, 10 juni zullen ze in Amsterdam gaan optreden en uh, dat uh, dat is dat is op zich uh, al uh, al heel erg uh, uh, lovenswaardig. En ja, wat gaan ze dan doen? De culture in memorium, ze gaan hier ook nog uh, wat uh, wat doen, want ze gaan wat uh, vertellen over hun muziek en het staat dus volgende week in de teken van deze band. We zullen zo direct wel uh, het een en ander uh, aandacht besteden uh, van, uh, van deze band. Dat, uh, dat, dat doen we straks. Um, want dan nemen we het, in het tweede gedeelte. Uh, dat is het spoorboekje van uh, Alternative FM de komende weken. Uh, 16 juni hebben we stillwave. Dat is een weekje later dus. En uh, dan uh, kunnen we ook alvast uh, verklappen dat op 7 juli komt Koosje. Koosje, ze krijgen uh, uit... <coughs> oh! Ik meen uit, uit de buurt van Rotterdam. Ik, ik, ik ga er helemaal van verslikken. Dat is absoluut niet de bedoeling. Maar zij maakt eigenlijk hele dromerige Nederlandstalige liedjes. Nou, om je alvast een indruk te geven. Hier is een van de nummers die zij wellicht gaat spelen... op 7 juli hier bij ons in de studio, in Mijn Droom. Ik moest net ook kuggen, en dat deed hij eigenlijk ook uh, op een gegeven moment... tijdens het nummer Sebastian Benjamin met uh, het nummer Never... Uh, Never Come Back, nee, Train Dat uh, is uh, het nummer wat je net hebt uh, kunnen beluisteren. Daarvoor hoorde je um, een mooie van Koosje in Mijn Droom. Zij komt 7 juli met de complete band hier bij ons uh, spelen. Akoestisch, eh, wel, want het hele album is uh, alleen maar akoestisch... wat zij uh, laat horen, dus... Uh, dat, uh, dat kan, dus dat komt uh, mooi uit. En dan uh, gaan we gewoon uh, fijn uh, wat, wat uh, leuke uh, muziek horen. Dromerige muziek, vooral dromerige Nederlandstalige muziek zelfs. En uh, nu tijd weer voor een, uh, een dame uit Rotterdam. Ze was een paar weken geleden was ze nog jarig, dacht vorige week, geloof ik. En uh, nu uh, bij ons uh, de aandacht natuurlijk nog steeds voor de uh, EP Songs voor Robin. En dat nummer dat heet 24.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 Bing down time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 En een paar weken geleden was hij hier ook, deze man, Joshua Aaron, En uh, hij heeft uh, ook bij de Rob Akta Award uh, meegedaan. En dat, uh, dat was ook wel uh, goed te merken. Dit uh, was Castle of Life, het uh, openingsnummer van uh, de EP Castle of Life. Want dat heeft hij inmiddels uh, gemaakt. En wie ook terug zijn van weg geweest... Nou ja, wacht even voordat ik dat doe. Eerst nog even die andere nog even afkondigen. Jane Who met Songs for Robin... Uh, Janneke Teunissen schijnt, uh, schijnt... Nee, die zit daar daarachter. En zij maakt liedjes over alles. Bijna alles. Uh, dat is een beetje in het kort de strekking van het verhaal. En ze komt uit Rotterdam. Uh, dan terug van weg geweest. Want nu kan ik het uh, maken. Uh, en de band beweegt zich tussen Amsterdam en Berlijn. Is ook trouwens een ex-collega van Marnix Doordestein. Maar ook van Chris Kok uit Utrecht. Ik heb het over Donata Kramars. Zij is uh, weer met uh, No Soyo uh, aan de gang uh, geweest. En dit nummer is nog niet eens zo gek lang uit, maar wel al wel weer de moeite waard. Disillusionant, de nieuwe van No Soyo. dat was hem. Ja, dan denk ik, er komt nog meer. Maar er komt helemaal niks meer. Uh, hij heeft uh, twee EP's uitgebracht in uh, nou een hele korte tijd. Eigenlijk uh, gewoon uh, in dezelfde week. Uh, Another Year. En dit uh, is een andere EP. Uh, Desires Empires. Dat is het, uh, de andere EP die hij heeft uitgebracht. Remco van Elzakker. Daar uh, luistert de man naar. En uh, hij doet dat niet alleen. Hij doet dat met nog een aantal mensen. Maar hij is uh, min of meer de grote uh, man achter dit... Uh, project Accidental Sea uh, hoorde je. En dat nummer dat heet Ghost. De woord Disillusioned uh, van No Soyo. En uh, ja, dat is uh, inmiddels een, een tweetal geworden. Een uh, tweetal in de zin van uh, dat die uh, muziek uh, maken. Want dat is al lang niet meer met, uh, met een, uh, een band uh, zoals ik hem jaren geleden heb meegemaakt. Nee, het is nu met Donata Kramors en Daim de Rijken. Dat zijn uh, nu de mensen die het uh, die doen. Binnen uh, No Soyo. Uh, het was een tijd uh, ter, terug dat ze uit, geloof ik, 4, 5 man bestonden. Nou, dat uh, hoef ik bij deze band uh, zeker niet. Want die, uh, die, die bestaan uit uh, meerdere, geloof ik. Uh, zes of zeven, zelfs. Maar daar is de muziek ook wel een beetje op toegespitst. Blees on the Lumberjacks met Hurricane.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 van Miel, ooit ook bij ons uh, geweest. En ik heb de wind nooit uh, gezien. En niet zo lang geleden presenteerde zij haar EP Stairs, Race Children. LNME met A en Bart Wire. mooie lagen in deze muziek die uh, mee maakt. Maar ja, dat uh, was mij al bekend, want als je iemand al vanaf 2011 een beetje volgde, dan, uh, dan weet je al uh, wat voor uh, materiaal ze al heeft gemaakt. En dit is een nieuw materiaal, want het is uh, nog niet eens uh, gek lang uit. Ik geloof anderhalve week, Stairs raised Children, en uh, daarvoor hoorde je um, ja, uh, een nummer van Toon van Meel, ik heb de wind nooit gezien. Uh, bovendien over die EP, die Stairs Race Children in the, and Ship for Fiber van Elena May. Uh, het is een drieluik wat ze gaat doen, een trilogie. Dus er komt nog een derde EP en daar is ze denk ik nu druk mee bezig om ook die vorm te geven. En ik denk als die derde uh, er is, dat we dan uh, haar even uitnodigen om te vertellen over dat materiaal wat ze sinds 2015 al aan het uitbrengen is. Want ja, dat is toch wel het meest bijzondere aan het uh, hele verhaal. Uh, Nexus Shape heeft ook een, uh, een single uitgebracht. Maar ja, uh, ik ben lekker eigenwijs. Want uh, het staat toch wel een beetje actueel in het, uh, hè, het geld. En ik denk, we nemen de derde track van Moskou. En dat is Money van Nexus Shape. En die hoor je tot het Nieuws van 9 uur. MUZIEK What